That's... <laughs> En nu mag ze het dus tegen Marina Zueva uit Wit-Rusland gaan opnemen op de 5000 meter. Zueva heeft er al twee afstanden op zitten. Met wisselend succes, ze zijn vertrokken. Zueva werd gedisqualificeerd op de 1500 meter. Omdat ze de Chinese Tian uh, op de wissel, op de kruising hinderde. Ze gaf geen voorrang waar ze dat wel had moeten doen. En ze werd 1e. daarvoor dus al op de 3000 meter. Anouk van der Weijden laat er geen gas groeien. Neemt meteen het initiatief in de race... Trekt ten aanval opent in 1979. En dat is sneller dan de tijd die ze neerzetten over 200 meter bij het Olympisch kwalificatietoernooi. Eind december in Ereveen toen ze dus uitkomen op 6.56.41. De vierde en voorlaatste traditionele afstand alweer van dit toernooi bij de vrouwen. Kalijn achterreed heeft al goud. Jurien ten Mors heeft goud. Irene Wust heeft goud. Bij de vrouwen wonnen we alles tot nu toe. Kan Esmee Visser of deze Anouk van der Weijden die lijn doortrekken. 600 meter zitten erop. En de eerste volle tijd Erben is... 31.5. En dan gaat ze echt heel goed hoor. Want dan er er een... zit ze op dit moment... onder het Olympische record te schaatsen. En dat is die tijd van Claudia Perstein. En die dateert alweer uit 2002. Dat is heel lang geleden. Eindtijd Zolder. Het zit in. 6 46. Dat zal natuurlijk geweldig zijn als je dat zou halen. Maar zij rijdt een hele vlakke reden. Ik denk niet dat dat realistisch is. Maar de eerste 600 meter zien er gewoon goed uit. Het is voor haar gewoon zaak om vanaf die ronde 31.5... zometeen na die 32ers te gaan en dan een richting te vinden. Kijk, 32-0 voor Anouk van der Weijden. Dit is echt wel heel erg hard om te rijden op een 5.5 uh, kilometer. Dus het is zaak om nu vlakke rondetijden te vinden. Niet te hard erin te gaan, want dan, dan kom je op het eind gewoon in de problemen. Nou, de eerste 32 is er nu. En ik denk dat ze het ritme nu wel te pakken heeft. Ja, met 1, 23, 38 zat ze net ook gewoon binnen... of bijna binnen het wereldrecordschema van uh, Martina Sablikova. Zat ze maar net boven. Dus kijken hoe lang ze dit gaat volhouden. Op dit moment in de buitenbaan. Anouk van der Weijden, 31 jaar, uit Nieuwveen van origine. Maar ze woont zoals bijna alle schaatsers uh, dat doen in Ereveen. Uh, 1'56'08, de tijd rondetijd 32'7. Dat is dan na 1400 meter gaat die rondetijd. Het is dus weer wat omhoog. Ze verliest zeventiende ten opzichte van de voorgaande ronde. Ziet ook Simon Kuipers en Dennis van der Gun. Zij zien dat ook. Dat zijn de trainers van Anouk van der Weijden van het team Plantina. Kennen we van de sprint. Maar die hebben dus ook een aantal all-rounders. Lange afstandsrijders in zich. Onder wie dus deze Anouk van der Weijden. Op weg naar de 1800 meter. Net een 32-7 als rondetijd. En nu? En nu een rondetijd van 32-9. En dan lopen die rondetijden wel behoorlijk op. Ik sprak uh, vanochtend... Uh... Uh, een van haar coaches en die zei van ja, ze moeten veel zoveel mogelijk rondjes. 32-6 rijden. Dan kom je uit op een tijd van 6.51. Dat zal geweldig zijn. Dan leg je de lat heel hoog voor die meiden die nog gaan, gaan komen. Maar ik denk dat ze iets te hard begonnen is. Want ja, de eerste ronde, 31-5 en 32-0. Nu moet ze gewoon rusten. Nu moet ze die rondtijden vlak houden. Nu mag ze niet doorschieten, maar meteen al die 33-ers. Laatste ronde was 32-9. Nou, nu komt ze door hè, op 2200 meter. En ze houdt nu die 32-ers. Nee, houdt ze net niet vast. Ze rijdt nu een rondje 33-1. Maar ze houdt hem redelijk vlak. Nieuwe zaak om die rondtijden vlak te houden en de rondtijden niet te veel op te laten lopen. Ze komt door naar 3 minuten, 2 seconden en 16 honderdste. Van een seconde zat daarmee nog binnen de tijd die ze reed het schema, althans uh, van het uh, Olympisch kwalificatietoernooi. Dus van eind december in Ereveen... waar ze haar persoonlijk record reed die 6, 56 41. Het wordt wel wat moeilijker bij ja. Anouk van der Weijden. Duidelijk te zien ook in deze eerste rit op de Olympische 5000 Goed. meter 32-9. Ze knopt zichzelf weer als het ware. Terug die 32e zin. 3.35.06 is de doorkomsttijd. Ja, als ze de rondetijd vlak op 33 seconden kan houden... zou ze uitkomen op een eindtijd van 6 minuten en 53 seconden. 6.54. En haalt ze dus weer 2 tot 3 seconden af van haar persoonlijk record. En dan doe je echt mee, denk ik, voor de medailles. Anouk van der Weijden moet proberen dus dat ritme erin te houden... die kadans erin te houden en die focus te houden in die flow te blijven. Na 3000 meter rijdt ze 4.07.93. 90. Als we een 3-kilometer rijden, Erben. vinden we dit, nou ja, geen supertijd. maar nog best acceptabel. Ja, maar... maar als doorkomsttijd op de 5 is dat gewoon goed. Dat is heel erg goed, want 407 op de 3-kilometer is gewoon prima. En als je ook kijkt naar de rondtijd, die heeft ze nu gewoon constant. De laatste rondtijd was 32,8. En iedereen weet na een 3-kilometer. Dan begint de 5 kilometer pas. Die eerste ronde moet je eigenlijk nog gewoon lekker ontspannen kunnen rijden. Maar nu komt de pijn. De verzuring krijgt grip op je benen. En nu is het zaak om, om, om aan te zetten. En om die rondzijde niet te veel op te laten komen. En dat doet ze heel goed hoor. Want weer een rondje 32-9. En ze gooit het ritme in de bochten nog steeds lekker omhoog. Ze, ze, ze, ze rijdt kort langs, langs, langs de blokjes. Dat betekent dat ze geconcentreerd rijdt. En op het rechte eind twee armpjes op de rug. Het liggen van links naar rechts. en Van rechts weer naar links. Goede ontspanning blijven houden. Ja, dat is goed prima Anouk van der Weijden. Deze laatbloeier mag je het toch wel noemen. Eén keer reed ze de weken afstanden. Ook op de 5000 meter trouwens. In Ereveen 2012 alweer. Werd ze achtste. En nu rijdt ze oh, dus kom. op deze Olympische 5000 meter naar de 3800 meter toe. Na 5 minuten. 13 seconden en 8400ste. Houdt ze die rondetijd keurig net onder de 33 seconden. Rij hem zo naar huis aan Hoek. Ja, letter, of figuurlijk dan hè. Niet letterlijk naar Nieuwveen of Ereveen. En dan kom je uit op een tijd van. 6,53. En dan rij je gewoon een heel mooi persoonlijk record. En doe je mee, leg je de lat hoog aan het begin van deze Olympische 5000 meter. Voor die concurrenten die nog komen gaan. Daar komt Anouk van der Weijden weer. In de binnenbaan op dit moment. Armen op de rug. Nog altijd goed met het bovenlichaam meebewegen. Nog twee ronden. En dan is ze er. Ja, en dan rijdt ze nu de eerste 33, 33, 1. Maar het is nog steeds goed. Dit is goed. Rijd door Anouk. Rijd voor wat je waard bent. Want het baanrecord is hier gewoon 6,52. En dan zit je maar een fractie van een seconde Boven. En dat betekent dat je heel goed op weg bent. Want de barakko op de en Kinex ging de gisteren ook niet aan. En dan doe je gewoon mee voor de medailles. En dan leg je de lat heel hoog voor die meiden die nog gaan komen. Want ik denk dat de 6-53 echt een hele goede tijd is. En het ziet er nog steeds goed uit. Ze blijft rijden. En ze krijgt de bel al. En als ze nog een rondje 33 lager kan rijden. Dan is hij bezig met een ongelooflijk goede race. 3-5. 3-5. 33-5 bij het ingaan van de laatste ronde. Het loopt nog dus ietsje op. Nog één ronde bijten. Blijft zitten. Nog één ronde knop. Nog één ronde zo goed mogelijk proberen die zijwaarts afzet zoveel mogelijk kracht o, mee te geven. Voor de laatste keer langs Dennis van der Gun. Die arm gaat al los. Die rechterarm van de Wijn. Ook goed bij het ingaan van de laatste bocht. Dat is de binnenbocht voor Loek van der Weijden. Langzaam familieleden die daar halverwege die bocht op de tribune zitten. Laatste 100 meter voor van der Weijden. 6,56,41 bij het Olympisch kwalificatie toernooi. APR gaat ze verbeteren en brengen op 654-17. 654 17 6, de vuist bij Simon Kuipers. De vuist bij Dennis van der Gun, De armen omhoog bij Anouk van der Weijden. Een persoonlijk record hier in Gangneun. En dan gaan we je meedoen. Dan ga je meedoen om de prijzen op deze Olympische 5000 meter. Haar eindtijd dus 6. 54, 17 in rit 1 van de Olympische 5 kilometer. En Irene Schouten die gaf een uh, groot applaus. Hè? Ja, ik... Uh... Ik ben echt blij dat het... Uh, dat je bij Anouk weet je het soms niet. En nu, ze zei al wel van tevoren dat de trainingen goed gingen. En uh, ja, dat ze dan zo'n tijd eruit haalt. Dat, uh, ja, echt superknap. Op het ja. juiste moment weer. Gewoon twee keer in het seizoen gewoon goed, goed rijden. Ja, tijdens het OKT en nu. En Beer, een, uh, een, een schaatser die, die vroeg start en die zo'n tijd neerzet. En we hebben al een paar keer gezien... Dat dat voor heel anderen die daarna komen lastig is, Rentje. Ja, zeker op de Spelen. Dat is een hele part. Rondom, toch? rondom die Spelen hangt er toch veel meer druk. Mensen maken zich... Dat dan je maar beter toekakken, bedoel je? Ja, gewoon uh, geen ballast. Gewoon vrij schaatsen. En dat, is, uh, dat heeft Anouk hier gedaan. En uh, ja, als er hele snelle tijden staan... Zou Blikova, ook wel zo'n type... die zich gewoon druk kan maken om een snelle tijd. En het dan uiteindelijk niet haalt. Dus... Wie weet welke... Het is een tijd die alle kanten op kan. Ja, welke kant het op gaat en welke zenuwen er nog boven komen drijven bij de andere schaatsters. We gaan nu naar het uitgesteld nieuws van 12 uur, zodat we zo meteen Ubikker erbij praten. En alles kunnen meemaken op deze Olympische 5 kilometer voor vrouwen. NPO Radio 1. Kwesties. In Nederland heeft 1 op de 10 huishoudens problematische schulden. De meeste van deze mensen zijn werkeloos en zakken alsmaar dieper in het rood. Moet er vrijstelling komen van sollicitatieplicht... of verplicht toezicht op de bankrekening? Questies reist af naar Maastricht en Rotterdam. Twee steden, twee verschillende strategieën.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 Daag ons gerust een beetje uit. Want niemand weet zoveel van cruisen als C-Tours. Er komt een dag dat je wakker wordt en denkt: Ik wil een beter bed. Nu de Karls van Arendel springen voor maar 979 euro. Kijk op beterbed.nl. Boek nu op sitetours.nl uw Qunat Cruise naar de Oostzee vanuit Rotterdam. En neem alvast een kijkje op het schip voordat u vertrekt.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 WTO Radio 1 met Patrick Lodiers en Jeroen Stomphorst. De 5 kilometer voor vrouwen is onderweg. En er is al een scherpe tijd gereden door niemand minder dan Anouk van der Weijden. 6-54-17 gaat de concurrentie daar de tanden op stuk buiten. U hoort dat zometeen. Eerst ruimte voor het uitgestelde NOS-journaal van 12 uur. Maar Jan van de Putten. Minister Koolmees van Sociale Zaken zegt heel binnenkort... met een eigen voorstel voor ouderschapsverlof te komen. De Sociaal Economische Raad adviseerde vanochtend... om naast het zwangerschapsverlof... beide ouders zes weken volledig doorbetaald verlof te geven. En Koolmees wil zover niet gaan. Die wil ouders alleen in de eerste week volledig doorbetalen. En daarna krijgt de partner 70 procent van het loon. Volgens Koolmees is het hoog tijd om het ouderschapsverlof uit te breiden. Nou ja, dat is wel opvallend. Dat vonden wij ook uh, toen wij aan het onderhandelen waren over het regeerakkoord... dat Nederland echt wel achterliep in vergelijking tot landen om ons heen. Zeker ten opzichte van de Scandinavische landen, ja. waar het echt wel veel uitgebreider is dan in Nederland. En daarom trekken we nu een been bij en gaan we naar zes weken toe. En Colmees wil dat de werkgever dan het verlof betaalt en niet de overheid, zoals de SER adviseert. Minister Bruins voor Sport wil opheldering van sportkoepel NOC-NSF... over matchfixing. Gisteren bleek dat schaatscoach Anema op de Spelen in 2014... afspraken wilde maken over een ploegenachtervolging. Het Nederlands Olympisch Comité deed de zaak intern af met een berisping. Bruins was niet op de hoogte van die zaak. Dat heb ik vanmorgen even nagevraagd. Ik heb even met de directeur Sport gebeld. Die kennen deze casus niet, die kennen hem ook niet. Maar ook daar wil ik natuurlijk nog eventjes goed, uh, goed naar kijken. Als we dit willen weten? Ja, natuurlijk wil ik dat weten. Als we het niet weten, kun je er niet tegen optreden. Als je het wel weet, dan kun je wel optreden. Een oordeel heeft Bruins nog niet, maar, zei die matchfixing hoort niet thuis in de sport. En ook in de Tweede Kamer is verontwaardigd gereageerd op die kwestie. De 19-jarige verdachte van de schietpartij op een school in Florida heeft bekend. De oud-leerling schoot met een semi-automatisch geweer 17 mensen dood en werd later aangehouden. Gebleken is dat de FBI al een jaar geleden gewaarschuwd werd dat de man gevaarlijk was. Hulporganisatie Oxfam International laat onafhankelijk onderzoek doen... naar seksueel wangedrag van zijn medewerkers. Hulpverleners hebben zich misdragen bij projecten in Haiti en Tjaad. En de hulporganisatie kondigt ook maatregelen aan... om misstanden in de toekomst te voorkomen. Schiphol waarschuwt dat de grenzen aan de groei bijna bereikt zijn. Vorig jaar groeide het aantal vliegbewegingen naar bijna een half miljoen... en het aantal passagiers naar bijna 70 miljoen. De luchthaven wil dat er snel nieuwe afspraken komen voor na 2020. Het NOS-journaal. De vier grote steden willen dat het kabinet snel duidelijkheid geeft... over een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Eind vorig jaar pleitte de Onderzoeksraad voor Veiligheid voor dat verbod om de overlast en verwondingen rond Oud en Nieuw aan te pakken. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht... die willen weten of het kabinet dat overneemt... zegt de Haagse burgemeester Krikke. Wij pleiten, de burgemeesters van de vier grote steden... pleiten er nu voor om een uh, verbod te krijgen... op vuurpijlen en knalvuurwerk. Waarom zet u er zo'n haast achter? Omdat we nu in alle rust kunnen praten over vuurwerk. Kijk, Als het rond oud en nieuw is, dan krijgt zo'n discussie altijd weer een hele andere lading. En het is zo dat de vuurwerkbranche zo rond april gaat inkopen voor het aanstaande oud en nieuw. En als je dus iets wil, en wij pleiten ervoor om vuurpijlen en knalvuurwerk te verbieden... maar ook om de verkoop daarvan te verbieden en dat landelijk te regelen dan moet je dat eigenlijk uh, in het voorjaar wel voor elkaar krijgen. Nou heeft minister Grapperhaus gezegd... ja, de eerste helft van het voorjaar komen we met een totaalpakket. We zijn eraan bezig. U zet er toch nog druk op, want u wilt dat eigenlijk per se wel... Uh, dat het aan het eind van 2018 uh, uh, ingaat, dat landelijke vuurwerkverbod. Zeker, en dat is ook omdat de Onderzoeksraad voor Veiligheid... Uh, nog een keer echt goed gekeken heeft hoeveel incidenten er zijn met de nu. En dan blijkt dat oud en nieuw een van de meest onveilige situaties van het hele jaar is. En dat dat ook heel vaak komt door uh, vuurpijlen en knalvuurwerk. En eigenlijk is dat te gek dat ze dat maar laten voortduren. Dus ik heb minister Grapperhaus namens de burgemeesters van de grote steden ook opgeroepen om er haast achter te zetten. Hey, hey. De meester Krikker, en u krijgt van mij het weer nog droog en vrij zonnig. Vanmiddag wordt het ongeveer 7 graden, ook morgen droog en geregeld zon. Zondag dan wat meer bewolking, kans op een bui en ook dan een graad of 7. A, ah, we verkeersinformatie op de A10. De ring van Amsterdam tussen Osdorp en Knoop het Amstel. 5 kilometer door een afgevallen lading. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 30 minuten. En helemaal dicht is de N3 Papendrecht-Dordrecht.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 Een dag dat je bakker wordt en denkt: ik wil een beter bed. Nu de Karls van Arendal box springen voor maar 979 euro, kijk op beterbet.nl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 Verkoop je auto op Marktplaats. Want daar zijn iedere maand ruim 2,7 miljoen potentiële autokopers. Ga ervoor. Het begint op Marktplaats. NTO Radio 1. Radio Olympia. Ik Radio Olympia. Rechtstreeks vanaf de Olympic Oval in Zuid-Korea. Met Patrick Lodiers en Jeroen Stomphorst. Goedemiddag, u bent weer terug op de Olympic Oval, waar de vrouwen de langste afstand schaatsen, Patrick. Ja, dat is een mooie afstand. Het is alleen jammer dat niet alle stoeltjes gevuld zijn hier op de Olympic Oval. Maar het is natuurlijk spannend, want er is een uitstekende tijd geschaatst door Anouk van der Weijden. We zitten nu in de derde rit. Sebastian Timmerman. En die derde rit gaat tussen een van de kleinste dames van het vrouwenpeloton, zeg maar, Nana Takagi. En een van de langste dames, Takagi trouwens uit Japan. En die langste dame is Isabel Weidman uit Canada. Die is zo lang, ik denk dat Takagi met gemak tussen de benen door zou kunnen schaatsen van Isabel Weidman, als ze dat zou willen. En dan moet ze eerst een gat overbruggen van een meter of vijftig. Want zover ligt ze inmiddels achter. Takagi, de oudere zus van Mio Takagi, die al twee medailles op zak heeft deze Olympische Spelen. En ook in een wat mindere vorm trouwens is dan haar zus Mio Takagi. Oh. Weidman dus met de voorsprong. Takagi met de achterstand. Ze zijn inmiddels 1800 meter onderweg. Maar geen enkele bedreiging voor Anouk van der Beiden. Want Erben de achterstanden. Zijn al behoorlijke. De achterstanden zijn heel erg. van al ruim vier seconden en zes seconden. En dan hebben we nog niet eens de drie kilometer zijn we nog, nog, nog, nog niet eens gepasseerd. Maar volgens mij komt er ook zometeen alweer een disqualificatie aan. Omdat er net al een pionnetje werd weggeschopt. Alleen ik weet het ik niet welke schaatser dat nog eigenlijk was. maar dat zullen we, niet, maar ik weet het ook niet. Zullen we we zullen, we niet. zullen we kijken wat deze meiden gewoon kunnen wat ze neer kunnen leggen op dit ijs. En of ze ook uh, wat tijd kunnen inhalen ten opzichte van Anouk van der Weijden. Weideman begon heel rustig, echt heel rustig. Hij verloor twee seconden per ronde, maar die rijdt nu wel dezelfde rondetijden als Anouk van der Weijden. Dus vanaf nu naar 2200 meter gaat het verschil met Anouk van der Weijden wel een klein beetje minder worden. Ja, maar 32,9 in de afgelopen ronde was twee tiende van een seconde, maar sneller dan Van der Weijden. En ze ligt vier seconden en twee honderdste van een seconde achter op het schema van uh, Van der Weijden... Dus lijkt deze Whiteman voorlopig meer een bedreiging te zijn voor de nummer 2. De witte Sint-Marina Zueva. Die uitkomt op 7 41 En daarmee net geen BR-heid. Uh, meer een bedreiging voor haar dan voor Van der Weijden. Ze knabbelt wel weer iets. Van de achterstand af. Maar het is maar een tiende van een seconde. En ze heeft nog zes ronden te gaan. En een achterstand van 3 seconden en 93 honderdste. Maar wie weet, wie weet dat ze die versnelling toch behoorlijk kan doorzetten. Aan de overzijde gaat ze inmiddels alweer de binnenbocht in. Deze 22-jarige dame uit Ontario, uit Ottawa. Waar ze vandaan komt. Gecoacht wordt ze door Marcel Lacroix. Dat is een man met een kale hoofd. Hij had altijd een hele mooie lange baard. Maar die heeft hij afgeschoren. Al is hij hier wel in bezig. Een nieuwe baard langzaam maar zeker te laten groeien. Maar niet zo lang als in het verleden. 32-8. Houden maar op over de baard van Lacroix. Terug gewoon richting Weidman. Rijdt in een hele vlakke 5000 meter op dit moment. De rondetijden gelijk aan Van der Weijden. Dus blijft dat verschil 3,9 seconden naar 3000 meter ervan. Ja, maar zit er zit nog een heel weinig rek in deze rit. De laatste twee ronden die liepen een beetje op naar 33,5, 33,6. Maar als je dan... Een voorsprong hebt van bijna 4 seconden. Ja, dan, dan moet ze echt gaan... als Weidemann iets wil ten opzichte van... de tijd van Anouk van der Weijden... zal ze naar de rondjes 32,5 gaan... moeten gaan, maar dat doet ze niet, want ze gaat nu... naar de rondjes 33,3... en dan kunnen we nu eigenlijk toch echt wel... officieel constateren dat die tijd van... Anouk van der Weijden gewoon echt een schitterende tijd is. Een hele grote goede, goede tijd is. en daarmee heeft ze de lat... voor de meiden die nu nog moeten komen heel erg hoog neer. Het is een persoonlijk record dus... nog maar een keer benadrukkend voor Van der Weijden... Met uh, ze sloeg dus Zueva met een groot verschil. Peters en Schoutens uit België en de Verenigde Staten kwamen er absoluut niet bij in de buurt. Eindigde zojuist in rit 2 op grote achterstand. Weidman blijft nog redelijk in de buurt, maar ziet nu wel haar achterstand met nog drie ronden te gaan groeien na 4,8 seconden. Armen weer op de rug bij de lange Canadese studenten. Geologie, je ziet ook bij haar dat het moeilijker en moeilijker wordt. Ja, Takagi heeft het helemaal zwaar. Die kijkt al aan tegen een achterstand van meer dan 100 meter. En wat dat betreft heeft Johan de Wit ook met het ook op de ploegenachtervolging. Misschien wel een klein probleempje, want niet alle Japanse vrouwen... zijn in een supervorm, zoals ze dat waren aan het begin van het seizoen. En dat kan over een aantal dagen, als we die ploegenachtervolging gaan rijden... nog wel eens uh, ja, wat gevolgen gaan hebben voor het rijden... van die tot nu toe ongenaakbare Japanse ploeg. Nog twee ja. ronden, iets minder dan twee ronden inmiddels voor Weidman. En de achterstand inmiddels, Erwin, op het scherm ja, van de Ja, vijf en een halve seconde langzamer al. En inderdaad, die Tagaki, die is op dit moment hè. Te goed. Op dit moment. En dan moest ze nog twee rondjes rijden. 19 seconden langzamer in de doorkomst dan Anouk van der Wijn. En dan is het toch wel interessant. Hoor, als je kijkt naar. Er zijn zometeen drie ritten gereden. Er wordt zometeen gedweld. Wat een enorm gat zij geslagen heeft met de rest. Dat zijn niet een paar seconden. Maar dat zijn gewoon heel veel seconden. De nummer twee is op dit moment... 10 seconden langzamer. De nummer 3 is op dit moment 16 seconden langzamer. Daar gaat natuurlijk Marwaardeman wel even tussenkomen. Die rijdt op dit moment met de laatste ronde in te gaan. 5,5 seconde langzamer dan de Weiden. En zij gaat op weg naar de tweede plek. Zij gaat inderdaad Marina Vueva van die tweede plaats verdringen. Laatste 100 meter voor Isabel Whideman. Die op zeeniveau al wel eens een keertje onder de 7 minuten reed. En dat gaat ze bij deze Olympische Spelen niet. Ja, oh, heel knap. 6, 59, 88. Ze stand op 5,7 seconden achterstand van Anouk van der Weijden. Zo leidt Van der Weijden na drie ritten halverwege de Olympische vijf met HPR van 6'54'17. Tweede staat Weidman. Derde is Zueva, want Takagi... Zet de langzaamste tijd op het scorebord 45 Drie ritten gehad. Het nagelbijten kan gaan beginnen bij Anouk van der Weijden. Die op dit moment trouwens met haar rugzak op de rug het stadion nog net niet verlaat. Maar ze heeft wel haar trainingskledij aan. En gaat zich dadelijk melden in de mixzone Zone. Anouk van der Weijden die ook ooit, we hebben dat al een paar keer gememoreerd, voor die kleine ploeg project 2018 reed. Vier jaar geleden. Waar Johan de Wit toen de coach van was. Waar Carlijn achterreed voor reed. Die heeft al een gouden medaille op zak. Waar Jan Bloemen toen voor reed. Die heeft ook al twee medailles op zak. Anouk van der Weijden reed daar dus voor. En wie reed daar ook voor? Inderdaad, jullie tafelgenoot Irene Schouten. Ja, klopt. Ja, dat was toen echt uh, eigenlijk een mooi project. Ja. En uh, ik denk er, nou ja, nu vooral, er heel veel aan terug. En dat is gewoon... Dat, je toch, dat jullie hier toch staan, hè? Ja, en dat we eigenlijk gewoon heel erg dankbaar... We hadden toen hele kleine sponsors, zeg maar een sponsor van 200 euro. Allemaal, allemaal van zulke sponsoren. Ja, ja. En weet je, dat heeft ons toch geholpen. Voor crowdfunding. Ja, ja, en nou ja, eigenlijk die sponsoren moeten we nog steeds dankbaar zijn. Want wij staan hier nu wel. Zo is het. Um, die tijd, daar weten we steeds meer van hoe goed die is. Rintje, ik zag jou schrijven... Ja, zou je ja, denken, het, zou je kijken? wat, wat nee, het is echt een goede tijd. Ja. En, je wordt steeds enthousiaster erover, heb ik het idee. Ja, ik denk dat SME Visser... Uh, dat dat de eerste goede graadmeter is wat de tijd echt waard is. Ja, de volgende want, rit, hè? Want ja. ik schat die tijd goed in voor een medaille. En dat gaat SME Visser bepalen, ben ik bang. Na Esmee Visser weten we echt hoe de vlag ervoor staat bedoel ik. Ja, ja. maar ik denk dat er, wel, dat, dat er nog wel vrouwen zijn die, die echt op die 6.54, dat, dat die zich daar op stuk gaan bijten. Uh, um, week... Wat was de kracht? Waar zat het hem in deze rit van, van, van Anouk van der Weijden? Um, ze, ze begon hard, dat ik twijfelde van oh jee begin je niet te hard. En um, er liepen de rondetijden heel langzaam op. Eén uh, keer een 33, één halve wegen de race. En toen dacht ik, oh jij, als die maar niet doorschiet. En toen ja. kon ze hem weer naar beneden brengen. En kon ze hem in de 2 hoog houden. 32 hoog. Ja, en rijdt ze gewoon weer een hele stabiele race. Eigenlijk wat ze met het OKT ook deed. Ze rijdt twee goede races per jaar. En uh, laat het op de twee belangrijkste momenten zijn. Kijk, dat is timing. Ja, dat is heel goed. Um, ja, naast mij zit Irene Schouten. De, onze grote troef op de Massalstart. Die is zaterdag over een week... Dat is, dat is toch ver weg. Waarom, waarom ben je al zo snel naar eh, Zuid-Korea afgereisd? Uh, nou, omdat thuis mijn uh, situatie is niet helemaal ideaal. En dan heb ik niet de rust met trainen, rusten, trainen, rusten. En dat heb ik hier wel. En ik heb hier gewoon goede ploegmaatjes waarmee ik kan trainen. Want mijn ploeggenootjes in Nederland die zijn bezig met natuurreis... En die volgen dan gewoon een ander programma. Dus uh, ik heb met Jillet uh, besproken dat dit wel gewoon de beste uh, oplossing is. En, en, en thuis, je zegt van uh, mijn situatie is niet helemaal ideaal. Jouw moeder heeft uh, anderhalf jaar geleden een hersenbloeding gekregen. En uh, daar gaat het redelijk mee. Ja, maar je ja. heeft veel verzorging nodig. En dat wordt nu door andere familieleden ja, opgevangen. Ja, wordt nu uh, opgevangen en het gaat allemaal hartstikke goed. En mijn moeder maakt ook stappen. Dus dat is heel mooi. Alleen... Ja, je mist gewoon een hele belangrijke zeg maar, kracht in het huis. Huishouden en uh, we hebben een eigen bedrijf thuis. Dus ja, dan ben je daar heel erg mee bezig. En ik weet gewoon als ik thuis ben, dan vlieg ik die kant op en die kant op. En ja, dat is uh, niet echt verstandig voor een Olympische Spelen. We gaan even naar beneden. We gaan even jouw verhaal onderbreken. Wij vliegen ook alle kanten op. Want uh, wij vliegen nu natuurlijk op naar de vrouw die de nummer één is op dit moment... in het klassement onder 5 kilometer, Anouk van der Weide. Ja, en dan nu komt aanlopen en die, die zegt... heb je me ja, wat denk je zelf met zo'n tijd, ook van de Weijden? Ja, nou ja, weet ik niet. Het was een enorm goede race. Ja, klopt. Ja, persoonlijk record. En uh, ja, meer kon ik niet doen vandaag. En het uh, was gewoon een goede rit. Ja, dat, was ook wel, dat is ook wel het gevoel dat blijft hangen volgens mij. Als je ook naar die laatste rondes kijkt, heb je, heb je volgens mij alles wel uitgeperst. Klopt dat? Ja, die laatste twee waren wel zwaar inderdaad. Nou, dat zag je ook allemaal rondetijden. Maar dat betekent in ieder geval dat ik alles gegeven heb en dat, het, uh, ja, dat ik me goed leeg gereden heb. Nu afwachten. Hoe was, het om, hoe was het om in deze race te komen, om je ritme te vinden? In het begin ging het nog een beetje heen en weer qua rondetijden. Ja, was inderdaad even zoeken. Ik, ik uh, schrok een beetje van die 3-1. Ik neem het ook alleen maar 3-0, 3-1. En nu reed ik het vierde rondje ook 3-1. Toen dus dacht ik, ja, eigenlijk wil ik sneller. Dus ja, moet ik die eens niet rijden? En ik was heel blij dat ik hem terug kon pakken naar 32. En daar uh, ook nog een tijdje in kon houden. Dus... Uh, ja, ik ben heel blij dat ik daarvoor kon vechten en dat het lukte. Hoe heb je dat dan nou voor elkaar gekregen? Je had al zo'n goede race gereden op het OKT. Ja, dus zo'n race wilde je nog een keer, of misschien nog wel beter. Uh, maar het gaat bij jou ook nog wel eens de andere kant op. Ja, nou ja, een week later was het alweer helemaal mis inderdaad, met de TK. Maar... Um... Ja, je wil natuurlijk nog een keer zo'n goede rit rijden. Dat het niet een eendags dingetje was. Maar uh, die rit heeft me ook heel veel vertrouwen gegeven. Van ja, weet je, ik kan dat. Ik heb niet uh, iets geks gedaan waardoor het, waardoor het ineens kan. Ik bedoel, ik kan gewoon goed schaatsen. En deze week voelde ik dat de hele week. Ik was heel stabiel. Ik deed elke dag hetzelfde en dat ging gewoon hard. Dus dat gaf me heel veel vertrouwen dat ik die rit gewoon moest gaan rijden. En dat het dan een goede kon zijn. En dat uh, heb ik gelukkig laten zien. Was je rustig in je hoofd ook? Ja. Voor zover dat kan? Nou ja, wel veel rustiger dan bijvoorbeeld vier jaar geleden. Of, uh, nou, ik heb wel eens wedstrijden gehad dat ik echt van de zenuwen niet meer wist hoe ik het had. En nu kon ik mezelf redelijk uh, rustig houden, gelukkig. Ja, nou, dan zien we in ieder geval qua tijd waar het toe leidt. Maar er komen nog drie ritten. Ja, hoe ga jij dit nu bekijken en waar hoop je nu op? Ja, ja ik heb echt geen idee. Ik, uh, ik hoop natuurlijk dat ze er niet aankomen. Maar het is niet een tijd waarvan ik zeg, uh, niemand gaat het halen, zo of zo ja, zo goed zijn de andere meiden ook wel. Maar ja, ja ik heb echt geen idee wat het waard is. is ja, dus twee seconden langzamer dan vorig jaar hier gereden werd. Ja, dat wist ik niet eens. Dus uh, nee, ja, afwachten. Ja, maar als de omstandigheden zwaar zijn, dan zou het ook kunnen betekenen dat niemand eraan komt. Dat kan ook. En je ziet bij de mannen dat ze die tijden ook van vorig jaar niet halen. Dus, uh, nou ja, wie weet er zit wat moois in. Ja, dan, ja goud is mogelijk. Ja, ja, het is mogelijk. Maar het kan ook zomaar zijn dat ik het podium niet haal. Spannend hè? Ja, zeker. Waar ga je kijken. Uh, bij mijn familie op de tribune. Nou, veel plezier erbij. Dankjewel. Anu van der Weijden. Zo, so, Anu van der Weijden zeg. Hey, ik vind er, uh, Irene wel heel erg uh, uh, relaxed, reëel. Uh, denken. En dat we hier vaker aan tafel constateert. Ik heb gewoon een goede race gereden. En ik moet maar zien. Ik laat het wel gebeuren. Ja, je, hebt, je hebt er nu ook geen, geen invloed meer. Oh, de microfoon staat er niet open. Ik de microfoon open van uh, Irene jongens. Doet hij het? Ja. ja, hij doet het. Ja, weet Dank je, je ze heeft de, de beste race ooit op de vijf kilometer gereden. En uh, ze zegt zelf, ja, weet je, ik heb goed gereden. Dus je kan er, je kan er gewoon niks meer aan doen. En uh, ja, dus ze kan nu gewoon lekker gaan. Of lekker, ze kan nu gaan kijken. Ja. Ze kan gaan kijken en ze gaan volgende week met jou die massastart uh, gaan rijden. Ja, dan gaan we even knallen. Ja, want ben je, ben je dan extra blij van, als oh, ze rijdt goed. Dat gaat zaterdag over een week ook goed komen. Als ik met haar samen die massa... Uh, start aan schaatsen bent. Nou, laat zien je slecht gereden. Was sowieso goed gekomen. <laughs> dat maakt niet uit, want ja, het, een lange lange baanschaatsen kan je niet vergelijken met, uh, met de marathon. Ik weet mijn slechtste jaar met de lange baan werd ik wereldkampioen marathon. Ja, het is toch totaal anders, weet je? In een groep rijden is zoveel anders dan alleen. Ja, jij kan dat, hè? Je bent ook uh, in januari werd je weer een Nederlands kampioen op de marathon. Ja. Maar Anouk. Kan die dat ook? Ja, Anouk uh, die, die kan, die kan in een groep rijden wel wat minder. Weet je, ik ben vanuit het marathonschaatsen of inline skate, ben ik gewend om in een groep te rijden. Ja. Ik kan uh, heel efficiënt achter iemand rijden. En ja, Anouk heeft dat wat minder. Maar Anouk uh, die is best wel slim en die snapt het spelletje ook wel. Dat moet je hebben. En ze heeft snelheid en ze kan het lang volhouden. Dus het is gewoon echt een hele goede. Uh, ja, schakel. schakel. Maar wat, wat jullie tactiek dan? Ja, dat kan ik niet zeggen. Want je hebt natuurlijk nog een Bart Schout die verstaat Nederlands. En Johan de Wit die verstaat Nederlands. Ja. Maar <laughs> jullie gaan wel, zonder te praten over de echte tactiek. Jullie opereren wel als team. Maar, ik denk of dat... is het ieder voor zich? Nee, wel als team. Weet je, als um, Anouk in een um, in ontsnapping zit. Wat winnend is. Ja, dan is het, is het voor Anouk. We hebben geen kopvrouw, zeg maar. Maar jij werd in 2015 wereldkampioen op die massastart, start. Dus iedereen gaat jou in de gaten houden. Ja, maar die twee jaar daarna werd ik geen wereldkampioen. Nee, maar goed, ze, ze weten natuurlijk... die Nederlanders, die moeten we echt wel... die, die zijn hier in bloedvorm. Dus je wordt sowieso echt... Uh, het vroodglas ligt op jou. Ja, dat is, dat is ook zo. En dat is, uh, dat is elke wedstrijd weer zo. Dan letten ze op die Nederlanders. En uh, Ik weet nog wat twee... Nee, ja, twee jaar geleden toen was ik gevallen. En de, uh, Karin ging mij ophalen. Karin Kleibeuken. En... De, het peloton wist gewoon niet wat ze moesten doen, want er waren geen Nederlanders. Nou ja, wij kwamen bij en ze waren gewoon helemaal in de war, waardoor ik hem even goed nog won. En we, zo zijn ze gefocust op die Nederlanders. Dus daar moet je gebruik van maken? Ja, daar, daar moeten we iets, ja, iets mee doen. Wat ja. <laughs> mooi, ik heb wel zin in die afstand. Ik vind het een mooi, uh, ik vind het een mooi onderdeel. Ja, je weet, je, je weet gewoon niet wat je, moet, wat je kan verwachten. Nee. En dat, dat maakt het zo uh, spectaculair en zo mooi. Heb je hier al, een, uh, al een, uh, een, een, een snel rondje langs de binnenkant kunnen rijden? Want ik heb het idee dat de bocht hier iets krapper is dan bijvoorbeeld in Heerenveen. Ja, inderdaad. Die bochten zijn hier krapper. En dat heb ik vorig jaar... De bochten uh, zijn krapper? Hoe kan dat nou? Ja, echt het binnenkantje, hè? Ja, wij, rij, wij rijden op de inrijbaan. En die is iets breder. Dus dan is die ook krapper. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dus, maar, uh, is de baan dan ook langer? Nee, die is in principe korter, hè, ja, dan? Ja, ja. <laughs> Precies, dat bedoel ik ook eigenlijk, ja. Nee, ik heb nog niet, uh, niet echt volle bak binnen binnen gedaan. Want als het op een eindsprint uitkomt, is dat essentieel of je de laatste bocht... of je daar goed langs het kantje kan rijden. Want laat je daar een gat vallen, je kan de bocht niet houden. En er zit iemand achter, uh, een Koreaan en die kan hem wel langs het kantje, ja, ben je eigenlijk gezien. Ja, of je neemt hem wat wijder en je houdt je snelheid. Kijk ja, een dat, dat kan. Ja, maar, nou ja, ik, dat is dus... maar dat gaat wel essentieel worden in de finale. Klopt. Oh, het is zo'n short track bocht, is, hier dan, hè? dat je ja. een bijt opzet en naar binnen het is heel, ja, De bocht is gewoon heel belangrijk. En dat zie je bijvoorbeeld aan een Lee bij de mannen. Nou, die houdt hem gewoon binnenkant en die is gewoon zo snel. Het ja. is toch spectaculair om te kijken, hè? Ja. Te ja. Hoe krapper het bochtje, hoe spectaculairder die wordt in die finale. Kijk, dat is iets wat we meenemen. Even door naar ander nieuws. Want Turkije zal niet blij zijn met de erkenning van de Armeense genocide door de Tweede Kamer. Dat zegt minister Bijleveld van Defensie. De Kamer wil dat Nederland de genocide officieel erkent en dus niet meer spreekt van de kwestie. Waarnemend minister Kaag van Buitenlandse Zaken... die houdt het nog wel op die aanduiding. De benoeming voor ons is nog steeds kwestie Armeense genocide... maar de Kamer heeft conform natuurlijk de positie van de Kamer... een hele duidelijke stem uitgesproken. En het debat natuurlijk is daar heel belangrijk in. Dat is volgende week. Mevrouw Bijveld, even over die erkenning van de Armeense genocide... en om daarbij te zijn als kabinet. Wat vindt u daarvan? Het is een ingrijpend, uh, ingrijpende uh, kwestie natuurlijk uh, geweest. Ik heb gezien wat de Kamer uh, daarover uh, gezegd heeft... en we gaan nu in de misdaad met elkaar even praten. Ja, het roept toch veel emoties op? Het roept heel veel emoties op en dat is natuurlijk ook terecht dat het veel emoties oproept. Uh, er ja, dus... is één land wat hij natuurlijk niet heel erg blij mee zal zijn, dat is Turkije. Dat, dat is wel ongetwijfeld zo Turkije daar niet zo blij mee zijn met wat er is uh, gezegd. Maar goed, zoals u weet heb ik in de afgelopen dagen de Turken ook op andere kwesties uh, aangesproken. Het feit dat zij in Afrin uh, opereren, in, zowel in Rome als in uh, Brussel heb ik uh, dat, uh, uh, dat gedaan. Uh, en dat hoort ook zo. In internationaal diplomatiek verkeer moet je elkaar ook aanspreken op naleving van internationaal recht en op proportionaliteit. Minister Beijlenveld van Defensie over de kwestie. Het is tijd voor de Nederlandse plaat, want oh, iedere uitzending. Ik, ik moet van nog heel even vertellen, want ik moet nog even iets oh, zeggen. Oh. De Tweede Kamer wil namelijk ook dat er een delegatie van het kabinet in april naar de herdenking van die uh, Armeense genocide gaat. En die is in de hoofdstad Jerevan in Armenië. Kijk. Inderdaad, ik zal je volgende keer gewoon laten uitspreken. Ik was enthousiast namelijk over een uh, Nederlandse plaat. Een Nederlandse plaat die we iedere uh, uitzending draaien in Radio Olympia. Uh, want dat doe jij ook een tijd Patrick in de, de Nieuws PV. Het is nu even een tijd voor een uh, plaatje voor al die Olympiërs... die gisteren nou niet helemaal hun dag hadden. Luister naar DigiDex vandaag. Ik het lied wat me terug naar huis brengt Dus kijk me al tien jaar in actie De tijd van mijn leven beleefd in een fractie Ik sta van een afstand Tijd vliegt voorbij alsof ze langs loopt en lacht Maar niet echt kijkt zijn zij geniet van dat Maar ik niet echt Op het punt dat je vastpakt glipt ze weg Maar ach, het is de tijd die verandert En niet ik, ik klaag of een tool Maar verandert die klik op datgene wat er komt Een blad onbeschreven Elke bladzijde de dag van mijn leven Hey, hey. Het valt wel mee op Ik weet dat het gaar is, ja. Als het niet gaat hoe je wil Maar vandaag is de dag om te zien wat je wel hebt In plaats van niet, dus geen drama vanavond niet Nee, het gras dat is altijd groen Sproei wat je kan om te bloeien Het ligt niet aan jou dat er nooit iets lukt Terwijl de rest in de wieg lijkt gelegd Voor geluk, dat is kut Maar van zeg als je kut denkt Dus besef wat je geeft aan het leven Is hetgeen wat ze terugneemt. Iedereen die maakt fouten, natuurlijk Maar dat al was gisteren, vandaag is een nieuwe. Vandaag is weer een nieuwe dag, eeuw. Hey. Het valt wel mee op, nee, doe niet zo meel dramatisch. Vandaag is weer een nieuwe dag, de dus zee. Hey. Het valt wel mee op, nee, doe niet zo meel dramatisch. Vandaag is weer een nieuwe dag, de dus zee. Ik doe dit omdat ik lief heb wat ik doe Ik stop de mijn hart in. ondanks de dingen die misgaan dan denk ik Het leven is lang, maar nog lang zo slecht niet dat zegt me, Eén slechte reden Er staan twee goede tegenover, een optimist weet dit. Ja, Het glas half leeg is wat minder, leuk dan me vol het is soms zo simpel, niks ingewikkeld Kijk wat ik heb, de koning te rijk op de plekken Mijn wereld, hmm. bekijk wat geschieden, maar dat dan was gisteren Laten, vandaag is er nieuw Vandaag is weer een nieuwe eeuw. Hey, Het valt wel mee nee, doe niet zo mee o. Dramatisch. Vandaag is weer een nieuwe dag dus heel. Het valt wel mee o. Nee, doe niet zo mee o. Dramatisch. Vandaag is weer een nieuwe dag dus heel. Ik ken deze plaat niet. Nee, nee. nee. Ja, Die rechts ja, ja. wel. Uit Amersfoort, hè? Juist. Hometown. Zeker. Uh, vandaag was deze plaat. Ja. Uh, Irene. So, iedereen Schouten kijkt met ons benen deze vijf kilometer. Iedereen, uh, jullie noemden het net al eventjes. Jouw coach is uh, Jirrit Adem. Maar er was heel veel om te doen gisteren natuurlijk. Met die, met die publicatie in de volksstand. Uh, uh, hoe heb jij dat meegekregen? Hoe heb jij het ervaren allemaal op zo'n Olympische Spelen? Ja, nou ja. Ik heb natuurlijk ook Twitter. En dan, ja. dan lees je dat. Maar um, ik weet het echte verhaal niet. Wat nee. allemaal naar buiten is gekomen. Alleen... Ik vind het wel gewoon echt heel zwak dat een krant het publiceert op de dag... dat een Jorrit Bersma en een Sven Kramer uh, moeten gaan strijden om goud. Nou ja, en tot je hem Maar ja, ik kan daar gewoon niet met mijn hoofd bij. Dan denk ik, doe het gewoon of twee dagen later, of vier jaar eerder. Ja, daar, ja, ze kregen het dat... rond en ze dachten, ja, we moeten, als we het weten, moeten we het vertellen. Als krant, dan kun je dat natuurlijk als journalist... Dan kies je juist zo'n moment om het naar buiten te brengen. Als journalist zijnde. Ja, maar, dan... maar in het belang van het schaatsen, waar wij in denken... wij willen gewoon een mooie sport zien... is het uh, uitermate een slecht moment. Ja, maar ik ga dan denken... nu kies je wel een beetje een kant. Als, juna, als een krant zijnde, als journalist zijnde. Ja. Want, nou ja, gelukkig, Jorrit, die... Die, um, die kan zich daar goed van afsluiten. Alleen, ja, weet je, stel je voor, je hebt wel iemand die zich daar heel druk over gaat maken. Ja, dat ja. belemmert zich toch in de voorbereiding. Maar heb je het besproken met, uh, met je coach, met Adama? Van, heb je niet gevraagd, dan, wat heb je nou gedaan? Joh? Ja, wel. En wat zei hij? Of wat hij heeft gedaan? Ja. Uh, nou ja, ik heb, meer ge ik heb gevraagd van... Uh, want de Volkskrant zei, uh, Anama heeft dit zelf naar buiten gebracht. Dus ik zei dat tegen Jillet. Jillet zegt, daar is helemaal niks van waar. En, uh, maar ik, ik mag nu ook niet te veel zeggen. Want uh, hij zegt gewoon, we gaan niks zeggen. Want dit is gewoon, allem, of, dit is gewoon onzin. Dit is... A, als Adema maar dit naar buiten brengt... dan gaat hij dat toch ook... Maar ten eerste, waarom... Ieder, iedereen heeft het er dan over. En, en, en er zit nog een soort van wond. van, van Wat er gebeurd is in 2014 in, in, in Sochi. En iedereen wil weten, ja, wat is daar nou precies gebeurd? Rentje, jij zei het net ook nog. Van, ja, ja, die wond die blijft me dooretteren. Ja. Nou ja, ik... Uh, Um, willen jullie nou over dat um, nee. de, de matchfitting nou match ja, wat Patrick zei juist die, ja, je vraagt natuurlijk is jouw coach, eh, als er iets meer in Patrick kan de kant zeg ik ook, Patrick, joh, wat, wat, hoe zit dat nou? Weet je, ja, klopt, dat zoiets, nou ja dat zijn heel normale... ik, uh, ik zei gewoon tegen jullie van heb jij dit nou naar buiten gebracht? Ja. Ik zei, nee, natuurlijk niet en, uh, hij doet dat niet en ten, ten tweede zegt hij van uh, denk je dat ik dat de west, een dag voor de wedstrijd ga doen? En als mensen dat dan geloven in de krant, dan denk ik, nou, dan ben je niet goed hoor. Vind het matchfixing? Het was een poging tot. En hij had gezegd, um, willen jullie de Fransen uh, niet inhalen, want anders ja, dat is het ook wat minder voor de sport. Mm -hmm. En dat vind ik geen. Dat vind ik niet zo. Want met ijshockey zie je het heel vaak, weet je, als een ene team zoveel beter is dan een ander, en ze kunnen met 10-0 winnen. Dan maar gaan ze met 5-0 winnen. Heb je niet zeg maar. tegen je coach gezegd... Jelletje, jellet, wat een stomme actie. Wie gaat er nou aan de Nederlanders vragen om niet te hard te rijden, man? Nee, ik heb het daar eigenlijk niet echt over gehad. En ook niet echt over dat hij dat heeft gedaan. Ik ben... Weet je, dat is verleden tijd en daar kan ik niks aan doen. Of nou ja, en wat trouwens wat de Volkskrant zegt... kan ik ook niks aan doen. Maar ja, dat vind... Daar, daar baal ik gewoon van, dat een Volkskrant dat doet. Want dat belemmert, kan de race van Jorrit belemmeren. En dat heeft... Ja, weet je, als hij niet goed besteedt, is het minder goed voor het sponsor. Ja, dat heeft ook weer, dat heeft ook weer te maken met mij, dus ja. ja. Is ook matchfixing. Die brief was ook al matchfixing van gisteren. Ja, <laughs> ik weet alleen, de volksstand om het uh, verhaal af te sluiten... Uh, heeft dat uh, die nacht in handen gehad, die brief. En de dacht, ja, dat, uh, we gaan daar niet mee wachten. Dit is, uh, dit is zoiets bijzonders. Die, dit, dit, dit gaan we publiceren. Uh, ik sluit het af met Jirrit Adema, inderdaad, uh, zoals jij al... Uh, zij uh, uh, zei iedereen. Um, dat hij inderdaad tijdens deze Olympische Spelen niet gaat reageren. En hij uh, bepaalt enorm van de ophef die is ontstaan. Dat het voor onrust heeft gezorgd. Dat hij er voor heeft gekozen niet te reageren op de dag van het team. Omdat, uh, om Jorrit en Sven niet uh, hun, uh, in hun voorbereiding te storen. En gaat uh, zeker niet in Pyeongchang in op uh, deze zaak wij zetten er ook even een punt achter. Precies, wat voor dit moment gaat worden uh, geschaatst. Want de Gaasdambten heel hard geschaatst worden. Wellicht door Esme Visser. Iedereen kan die een bedreiging vormen? Ja, ja ik denk het wel. Als hij, uh, ik, ik zag met wel een beetje dat ze... Ja, ik vond ze wel een beetje gespannen. Ja, dat zag ik ook toen ze hier binnen het terrein op kwam. En een beetje met de andere wedstrijden was zij ontspannen. Tuurlijk heb je spanning, maar ja, ze, heeft on, ze heeft wel een beetje de druk van... Ze, ze weet dat ze kans heeft, ook op goud. En ik denk dat ze dat diep van binnen wel weet. En dat ze daarom wel gespannen is. Het en ik... kan verlammend werken. Het ja. kan denken, voor de een kan het verlammend werken. Misschien in de ander denkt, Rintje. Ja, ik hoop te dat, gek. Ze, dat ze gebruik kan maken van haar onbevangenheid. Ze staat voor de derde keer op een internationaal toernooi. Ze is nog zo jong. En uh, laat het gebeuren, laat het je overkomen. Ze kan toch eigenlijk ook niet verliezen. Ze dat kan het haar coach hebben verliezen. gezegd. Jij kan niet verliezen, ga je gewoon lekker je race. Als zij gewoon lekker gaat schaatsen en als ze die opdracht meekrijgt. Ja, maar dat en... is makkelijk gezegd. Ja, je, makkelijk. Kan, je, kan ook, je kan ook zeggen, nee, maar zo ze zo staat voor veel. de derde keer op een internationaal toernooi. En het zijn de Olympische Spelen. Ja, maar de derde keer internationaal toernooi, dan is het nieuwe er al af. <laughs> <laughs> dus je die moet die toe... druk als ze het niet meer hebben. <laughs> Rietje, je moet het dus benaderen als een normale wedstrijd. Ja, ze moet gewoon genieten van het, van het geheel. Ja. Ze, heeft, uh, ze is zo jong. Uh, ze heeft eigenlijk niks te verliezen. Zij moet gewoon een, een, een, een goede race rijden. En een ontspannen race. En dan, dan niet op die tijd gefocust zijn... wat, uh, wat Van der Weijden gereden heeft. Eerst concentreren op je eigen race... En dan, uh, en dan zie je wel uh, ja. na de streep waar hij goed voor was. Ondertussen zien wij uh, Anouk van der Weijden op uh, de tribune zitten. Bij haar vrienden en bij haar familie. En omhelzen en denken, wauw, wat heb ik het goed gedaan. En nu gaat ze kijken naar Esme Visser. Want daar staat ze in aan de start. En we gaan over naar Erben. En de vrouw met uh, de rode blosjes op de wangen van de spanning. Esmee Visser, 22 jaar is zij sinds uh, 27 januari van dit jaar. Uit Bijnsdorp in de Streek uh, Stad uh, afkomstig op de grens van Noord- en Zuid-Holland. De spriet zou je kunnen zeggen. Want dat is een hele dunne vrouw. Ze heeft benen als satee-prikkertjes. maar dan weet ze wel heel veel snelheid... uit te halen en op het ijs over te brengen. Vooral dit seizoen. Ze begon eind, eind oktober met de vijfde plaats... op het Nederlands Afstandskampioenschap. En toen zeiden we wat leuk, Esmee Visser mag de Wereldbekers in. En vervolgens reed ze in Stavanger naar een hele goede 65804. Won ze de B-groep. En sindsdien noemen we haar... vijf kilometer specialisten. Zeker ook sinds die tweede plaats achter... Van de Weide op het Olympisch kwalificatietoernooi. Op dat OKT reed ze naar 56 60 En uh, dat is haar PR. Het zal sneller moeten om Van de Weide van de eerste plaats te verdringen. Ze rijdt tegen een Japanse, die is 25. Misaki Oshigiri heeft iets meer ervaring. Want die was er vier jaar geleden al bij in Sochi. Toen op de 1500 meter, maar werd met slechts 22e. Maar het initiatief ligt in de beginfase bij Oshigiri. Die heeft de eerste ronde op snelheid erop zitten... in 32,5 seconden. 32,6 oh, voor Sme Visser. En die moet even vaart maken in de binnenwaan... anders komt hier een moeilijke kruising aan. Nou, dat gaat gelukkig allemaal net goed. Visser kruist voor Oshigiri langs... maar weet de Japanse dicht achter zich. Ja, en ze, zal, ze rijdt best goed hoor... want ze rijdt als je het gelijk met de race tijdens dat OKT... waar ze vlak achter Anouk van der Weijden zat... Is ze nu gewoon sneller daarin. Ze heeft natuurlijk de opening 21-0. Dat is echt een ruime seconde langzamer dan Anouk van der Weijden. En de eerste ronde is ook ruime een seconde lang. Ze heeft nog 2,5 seconden verloren. Maar nu is het zaak voor haar om gewoon rondetijden te rijden die helemaal vlak zijn. Zij gaat niet zo stuk als het Anouk van der Weijden gaat. Dus ze mag in het begin een klein beetje inleveren. Zij moet nu rondjes 32-6, rijden. En dat rijden ze ook. De eerste volle ronde was 32 6. En de tweede ronde is 32 7. En dan heeft ze meteen al een ritme te pakken. Wat lekker aanvoelt, Waarbij ze lekker kan rijden. En ze kan nog lekker profiteren nog van haar tegenstanders. Want Oshigiru die rijdt nog steeds een klein stukje voor haar. 4, 5 meter. En dat is lekker als je 1400 meter, 1800 meter met elkaar op kunt rijden. En dat je naast elkaar kunt rijden. dat je daar van elkaar kunt profiteren op die kruising. Want dat doet ze hoor. Ze kan nu de binnenbaan door. En heeft een rondtijd van 32,4. Dat is echt een hele goede rondtijd, Sebastiaan. Daar pakt ze drie tienden van een seconde mee terug op Anouk van der Weijden. Dus dat had nog twee 8, 8 seconden achter. En ik moet ook nog maar zien of Oshigiri nu terug kan komen in de binnenbaan. Nee, dat lukt daar nee. niet helemaal. Oshigiri vorig seizoen, in de aanloop na het vorige seizoen... een zwaar ongeval gehad op training met Ayaka Kikuchi. Daardoor veel problemen gehad met de coördinatie. Oh, Lange tijd heen. duurde het voordat het weer terug was. En Esmee Visser heeft nu die rondetijden goed onder controle. 32,3 seconden in de afgelopen ronde. Een halve seconde sneller dan Anouk van der Weijden. Het verschil verkleint tot 2 seconden 2700. Op de kruising oh, ja. duikt zal meteen mooi naar binnen toe naast Oshigiri. En in de binnenbocht ze bij de 25-jarige Japanse weg in full focus. Deze Esme Visser, 22 jaar jong, armpjes mooi op de rug. Ze maakt gebruik van de breedte van de baan. En na 2200 meter ligt ze nog maar 1,3 seconden achter op Anouk van der Weijden. Want met 303, 49 en rond de tijd 32-1 zien we weer de duim omhoog bij Simon Kuipers. Dit kind is niet van zijn publiek. Anouk van der Weijden. Dit keer voor die andere pubeel. Voor Esmee Visser. En dan rijdt ze echt heel erg goed hoor. Want het ziet er zo ontspannen bij haar. Ze dans echt gewoon door die bocht En het lijkt alsof ze gewoon helemaal niet af. Hoeft te zetten. En dat hoeft natuurlijk ook. niet, Want ze weegt gewoon helemaal niks. Ze hoeft maar een klein beetje te geven. En het ijs gaat gewoon. Het ijs glijdt hier. Het ijs glijdt fantastisch. En een kleine afstand En weer een rondje. 32-2. Nu pakt ze iedere ronde ze 17e terug. En is het verschil met Anouk van der Weijden nog maar 16 in het voordeel van Anouk van der Weijden. Maar het ziet eruit alsof, uh, alsof Smee Visser gewoon echt helemaal niet moe wordt. Gaat naar de binnenbaan toe. Kruist al 40 meter over Ushigiro heen. Dus die is weg. Daar we hoeven we niet meer naar te kijken. De Japanse is gedaan. Nu... Het begint eigenlijk pas de 3 kilometer. Of de, nu eerste 3 drie kilometer. En het begint eigenlijk pas de 5 kilometer. En het ziet er zo ontspannen uit. Zo. Ze rijdt zo, zo makkelijk. En ze gaat weer versnellen. Want ze rijdt een rondetijd van 32-1. Anouk van der Weijden wordt in beeld genomen op het grote scherm. En die heeft het in de gaten. Die weet dat haar tijd normaal gesproken in deze rit verbeterd gaat worden. Want voorlopig vertoont Esmee Visser nog geen enkel teken van vermoeidheid. En reed ze weer net ook met die 4.97 bijna... Twee seconden binnen het barecord van Martina Sablikova. Die hier seizoen weer wereldkampioen werd in 6.52. Nou, dan komt ze weer naar 3400 meter. 440, 05. En dan ligt ze nog altijd binnen dat baanrecord van Sablikova. 18e voor op dit moment op het schema van Van der Weijden. Ze pakt er ook in de afgelopen ronde weer tijd mee. Simon Kuipers geeft de tijd aan. Remmelt Eldering, dat is een beer van een vent uit het noorden van het land. Haar coach die staat heel rustig toe te kijken met de armen op zijn rug. Maar die zal toch ook, ja, bij hem zal toch ook het bloed koken van binnen van vreugde wel te verstaan. Want hij ziet zijn pupil van het RTC Noord het regen. Trainingcentrum met een heel goed doen 32,5 met nog drie ronden te gaan. De voorsprong op het schema van van der Weijden. uitgebreid naar meer dan anderhalve seconde. Ja, 1,8 seconden is voorsprong. ze heeft weer hè? en ze rijdt die vlakke ronde: 22, 21, 2, 2, 2, 1 En nu 32-2. Ze is on fire. Ze blijft maar doorgaan. Ze gaat absoluut niet moe worden hoor. Ze danst nog steeds door die lange buitenbocht heen. En dan komt ze een rechte eind weer op en dan gaat ze naar 4200 meter. Dan hoeft ze nog maar twee rondjes en is is ze nu al 2,5 en een halve seconde sneller ja. dan Smee Visser. En rijdt ze nog steeds. te rondje 32-2. Dat pakt ze bijna een seconde in deze ronde. Ze gaat echt heel, heel, heel erg hard. 5'44. Nog altijd ook dik binnen dat barenkoor. Ja, dan doe je mee. Dan doe je mee om de prijs. Hier wordt Sablikova echt wel zenuwachtig van. In de wetenschap dat de Tsjechische de hele winter al niet fit is. Hier wordt Perstijn echt wel zenuwachtig van. Hier rijdt Smee Visser. En die is opgewonden voor de wedstrijd. En die raadt nu maar door. Die batterijen raken niet leeg. Ze schaatst maar door in dat ritme, in dat tempo. En bij het ingang van de laatste ronde noteren we weer een rondetijd. tijd seconden. 6, 17, 10, 10, Hier komt een dik voor. Ja en dit wordt een fantastische tijd. Ze gaat de, de, de, de lat echt heel, heel, heel, heel erg, erg, erg, erg hoog liggen. Dit gaat net zo'n rit worden als bloemen. Dit gaat net zo'n rit waar al die dames zich helemaal op het stuk gaan bijten. 30 jaar na Yvonne van Gennep in 1988 in Calgary. De enige Nederlandse die hoort Olympisch kan. Op de 5 kilometer komt hier Smee Visser aan in de laatste meters. Nu is het wat instabieler, maar ze heeft nog zoveel energie over... dat ze tot een tijd komt van 6 minuten, 50 seconden en 23 honderdste van een seconde. Sneller dan de winnende tijd bij het WK van vorig jaar hier op deze baan. 6,50, 23 is een dik persoonlijk record voor Smee Visser. En dit is echt een tijd waar Blondin, waar Perstijn, waar Voronina... en waar Waar Sablikova het heel moeilijk mee gaan krijgen in de laatste twee ritten die nog gaan komen. Een rood aangelopen gezicht. Ja, wat wil je? Na al die energie die zij heeft geleverd en die inspanning die zij heeft gedaan. De oranje bril die bungelt een beetje los in haar haar. Esmee Visser, de sensatie en de verrassing van dit seizoen. 22 jaar jong, nogmaals gezegd, de nummer 5. Aan het begin van het seizoen bij de Nederlandse afstandskampioenschappen rijdt nu op de Olympische Spelen 6.50.23 en gaat met nog twee ritten te rijden vier aan de leiding. Goh, jij zit helemaal te glunnen hè? Ja, Rein. wat een tijd 6.50 en nou weet je ze zit gewoon en ze raakt ze echt en ze werd maar niet moe. Zo ontiegelijk vlak ook. Jij, kan ja. de, jij, zit, jij zit enorm te genieten ook dan direct. Ja, ik... Ja, weet je, natuurlijk had ik je liggen zelf geleden, maar zo hard en ja, hoor, Ik vind het zo mooi. Had jij ook zo hard gekund? Nee. Hij moet zeggen ja. Maar, um ja, weet je denk wat? Denk je dat het genoeg is? Ik denk dat dit er binnen de binnen tijd is en dat. Ze doet gewoon weer een achterrekentje hier. Ja, maar ik weet met Esme, oh ja, rond de baan, ik weet iedereen tipte de SME wel op één. En dat was bij Klein niet zo. Dus ik denk dat Klein is meer verrassend dan Esmee. Alleen al kijk je naar vorig jaar bijvoorbeeld... dan is wel Esmee echt... Uh... 6'50'23. Blondin tegen Perstein, Voronina, Sablikova. Wie is de grootste uitdager van Esmee vissen? Wat jij het, Rintje? Ja, die, die gaan nu komen. Er komen ja. twee ritten. Dat is en Perstein en Sablikova. Ja, ik denk ook die twee. Die twee. Die twee oude rotten, met alle respect... Tegen dat jonkie. Maar die heeft al gereden. Erben en ze was. Toen Esme Visser geboren werd op 27 januari 1996... was Claudia Perstein Olympisch kampioen op de afstand die ze nu gaat rijden. Want dat werd ze in 1994 in Hamar voor de eerste keer. Nadat ze in Albeville in 1992 voor de jongere luisteraars. Dat was een buitenbaan. Daar zat geen dak op. Toen deden ze dat nog in het schaatsen. Toen reden ze zonder dak op een baan die nu trouwens een atletiekbaan is. Pakten ze de bronzen medaille. De Olympisch kampioenen in Hamar, Nagano en Salt Lake City. De vrouw die vanwege verdachte bloedwaarde ooit een meer dan een jaar langs de kant stond. Verplicht langs de kant stond en sindsdien, omdat ze de Olympische Spelen van Vancouver miste, puur op rang kunnen rondschaatst. Wil nog één ding een Olympische medaille behalen hier in Gangneung in Zuid-Korea... bij deze Olympische Spelen. Donderdag wordt ze 46 jaar, nu rijdt Claudia Pestijn tegen de 27 jaar. Canadese Ivanie Lise Blondet uit het Franstalige gedeelte van Canada uit Orléans de voorstad van Ottawa. Ze hebben de 600 meter bereikt. Perstijn ligt voor en is met 52-80 op dit moment 91 honderdste van een seconde sneller dan Esmee Visser was in de rondetijd. e van een seconde. Pakt dus nu tijd. Maar kan Perstijn, de winnares dit seizoen, van de enige wereldbeker die we reden op deze afstand in Stavanger, net zo vlak rijden als Esmee Visser kan? In ieder geval heeft zij het voordeel dat ze aan Yvanie Blondin, een hele goede tegenstander. Ja, een hele mooie tegenstander. Want ze komen zij aan zij, gaan ze naar de duizend meter toe. De eerste rondetijd van Perstijn was 31.8. De tweede tijd is rondetijd. Het is 32.4. Blondin rijdt ook identieke rondetijd. Maar Claudia Perstijn kan dus door die buitenbocht en die kan dan op de kruising dat gat naar Blondin proberen dicht te rijden. Want dat gat is maar een meter of 5-6. Dan rijd je erachter en dan heb je dat die, die zuiging. Dus dan rijd je eventjes makkelijk. Kun je eventjes ontspannen en dan heb je echt voordeel. Je hebt echt volleval. Als je in de eerste rondes gewoon een rit hebt, dan kun je even ontspannen. En dat zie je ook wel aan Claudia Perstijn, want ze rijdt hier gewoon heel makkelijk nog steeds over de baan in. Na 1400 meter rondetijd van Claudia Perstijn, 32,5. Ja, het zien langzamer weliswaar dan Esmee Visser in de ronde was, maar ze heeft een voorsprong van 1 seconde. En 1200ste van een seconde, Blondé, die altijd veel wilder schaats dan Perstijn en werkelijk waar een joekel van een bril op haar hoofd heeft. Eerlijk gezegd, ik vind het ziet er niet uit. Maar goed, dat tezijde. Blondet in de achtervolging. Zij wordt gecoacht ook door de Nederlander Bart Schouten. Die gisteren het goud veroverde met Tertjan Bloemen. En Blondet komt er niet naast hoor in de beddenwaan. Nee, de oude Pechstein heeft nog altijd de leiding in de rit. En na 1800 meter, na 2 minuten 30 seconden en 76 honderdste van de seconde. En de rondertijd 32,9. maar.